van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een autoongeluk op de A58 in Zeeland is bij Capelle iemand om het leven gekomen, meldt Omroep Zeeland. De politie zegt dat de snelweg in de richting van Bergen-op-Zoom voorlopig is afgesloten. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt 4 wegen. De brandweer en een traumahelikopter werden nog ingezet, maar konden niets meer voor het slachtoffer doen. Kort voor het ongeluk was er nog een ander ongeval op de A58, waarbij één gewonde viel. Het Openbaar Ministerie eist één jaar cel tegen de oud-eigenaar van de Big Bazaar. De oud-administratie van Heerke Koistra was niet op orde, bevestigt het OM tegen de Leeuwarder Courant. Koistra wordt ervan verdacht dat de administratie van meerdere van zijn BV's niet aan de eisen voldeden. Ze ontbraken er stukken of zou er opzettelijk geen informatie zijn gegeven aan de Belastingdienst. Koistra kocht vijf jaar geleden Big Bazaar, maar ging in september failliet. In Venezuela loopt de spanning op... nu morgen de socialist Maduro voor de derde keer wordt geïnstalleerd als president. De oppositie probeert dat te voorkomen... met een grote demonstratie in de hoofdstad Caracas. Voor het eerst heeft ook oppositieleider Machado zich bij de protesten laten zien. Zij zat maanden ondergedoken. De voorronde van de presidentsverkiezingen werd door Machado gewonnen... maar van het Hoge Rechtshof mocht ze niet meer meedoen. Officieel werd Maduro tot winnaar uitgeroepen. In Caracas is veel oppositie op de been om rellen morgen te voorkomen. Het oud-Hollandse Haagse Hopje verdwijnt uit de schappen. Het Italiaanse bedrijf dat snoepje, het snoepje produceert stopt ermee. Er is te weinig vraag naar de harde snoepjes met koffie-karamelsmaak. De Haagse Hopjes werden in de 19e eeuw voor het eerst gemaakt... en zijn vernoemd naar de baron Hendrik Hop. De productie stopt nu. Alleen als er in de toekomst weer vraag naar is... kijkt de fabrikant of de Haagse Hopjes weer geproduceerd kunnen worden. De fabrikant houdt het recept wel in zijn portfolio. Het weer vanavond en vannacht, winterse buien. In het binnenland ligt de vorst en er is kans op gladheid. Morgen zonnig, in de loop van de dag, winterse buien bij 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De avondspits lost nu snel op. Wel heb je nog vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam.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 hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, <laughs> <laughs> of je? Over het algemeen is het niet super nee? goed, vind ik. Nee. Maar, ja. Je hebt, je hebt een hele goede cover Ja. Maar ik ga zelf niet zo snel kijken. N nee. Uh, hoe zit het met jou in Ismaël? Ben jij geneigd om?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 ...naar een coverband geweest. Ik Vrijwillig. Ja. <laughs> ja. <Nee>. Ja. <laughs> maar gedwongen? Hecht. Werk. Oh, ja. <laughs> Hechten jullie ook uh, waarde aan... ...bijvoorbeeld uh, authenticiteit? Om het even met een mooi woord... Uh, ja. ...te omschrijven. Ja, ik ja. vind het wel leuker... ...om naar te kijken als het iets... ...authentieks en nieuws is. Ja, ja Waar gaan jullie zelf graag naartoe? Als, als jullie geen muziek maken... ...maar bijvoorbeeld een... Uh,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 Seeing Red, daar heb ik nog iets van gezien. Tenminste voorbij zien komen dat ze in Sinetol hebben gestaan samen met Feline. Spiegel uh, Die hebben toen een, uh, daar een optreden gedaan. Uh, en daarom ken ik ook uh, Seeing, uh, Seeing Red volgens yeah. mij. Volgens mij is dat uh, die band. En weet, misschien ben ik in de war met een andere Red Veen. Red daar ben ik mee in de war. Want nou. het zijn twee verschillen. Ja, Seeing Red en andere. Red Veen. Ja, zie je. <laughs> ik ben toch in de war. Dus je hebt, uh, je hebt er twee. Uh, Seeing Red is denk ik iets groter als Red Veen. Ik ben in de war.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 dat was echt tot van mijn tweede thuis. Dus ik moet even wennen aan de nieuwe locatie. Maar dat wordt vast wel weer even leuk. Ja, een tijdje. ik moet even wennen. Ik ben op de oude locatie nog geweest. Uh, maar toen was er al sprake van dat ze op een gegeven moment zeiden... van nou, dit gaat wel verdwijnen. Mm. Dus uh, toen zijn ze naar dat nieuwe pand uh, gaan. Ja. Het zit uh, trouwens, uh, maakt niet zoveel uit. Utrecht zuilen uitstappen. Uh, de oude DB's, dat was een beetje... Nou, voor, ja, uh, dat was aan de ene kant. En de nieuwe DB zit aan, aan de andere ja. kant. Dus, dus ja, qua dat... afstand maakt het allemaal niet zo belangrijk. Nee. Nee. Um, hoe belangrijk is dat dan weer? Uh, bijvoorbeeld dat je de mogelijkheid hebt om te kunnen repeteren. Als uh, dat thuis niet lukt. Of wat dan ook. Ja, in een band setting is dat wel belangrijk. Ja, want je kunt thuis niet echt met drums oefenen. Gaan de buren dan uh, een beetje ja, zitten klaar? Ja, denk, dat ik? Dat ja. denk ik, ja. ik ja. Ja. En we niet. hebben ook geen ja. drums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 Ja, dus ook weer nieuw, uh, nieuwe locatie. Geen nieuwe locatie, maar nieuwe, het is vernieuwd. Ja, nou ja, min of meer wel. Ja. Want, ja. Maar goed, er is bijna van alles mogelijk in dat, dat opzicht. Dus. En uh, het is met een hand handomdraai. Is het uh, van een uh, zitconcert? Is het ineens een concertzaal? Want alleen uh, bijvoorbeeld de trap uh, van, uh, van het slachthuis dat staat soms nog een beetje in de weg als je er achterin uh, in staat. Dan ja, ja. moet je een ja. beetje langs dat ding uh, zitten kijken. Maar goed, het maakt niet uit. Maar dat zou ook een dat, zou, dat is ook zo'n kleine poppodium is dat in dat ja, opzicht. Dat is het superleuk daar. Um, heeft Nederland dat nodig? Kleine popzalen, poppodia. Ja. Vind ik ja. wel. Ja. Sowieso. Ja. Mm. Ja. Um, we, gaan, uh, we gaan even nog een stuk muziek uh, draaien, twee twee stuk's en dan uh, mogen jullie weer. Dus. Uh,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 Such a shame Dat waren ze. En we gaan natuurlijk uh, zodanig nog uh, even verder met uh, ze praten. Maar eerst tijd voor een band die hier al eens eerder is uh, geweest. Namelijk de Zweefclub en dat nummer dat heet. Wat kan ik zelf?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 behind are my songs. I promise they'll be kind to the world. They have my sensitivity. Always look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 Dit In Aanloop naar de Ropak de Dag! That thing's a bit too far Spend all your money on a brand new car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 Dawn. I see you trudging down the boulevard. Another soul search Ending in nothing, it's all over the news.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 En dan uh, denk je, nou, ik zeg uh, tot volgende week. Maar zo ver komt het niet. Want uh, ineens uh, houdt hij uh, iets eerder op. En dan moet ik het weer helemaal weer gaan volkletsen. Tot aan het einde van dit uh, programma. En dan alles staat een uh, beetje op tilt. En dan uh, doe ik, uh, nou, ik ben nog gewoon veel te laat om mijn vijf seconden soms. Tot wat zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.